Reddy van met het NOS Journaal. De NAVO en de Verenigde Staten ook afzonderlijk hebben hun zorgen geuit over berichten dat Rusland militairen en militair materiaal richting Syrië heeft gestuurd om het regime van president Assad te helpen. Het Witte Huis noemt het geweteloos ook voor de Russen om het regime van Assad te steunen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry heeft vandaag zijn Russische collega Lavrov daarover telefonisch gesproken. Rusland heeft president Assad sinds het begin van de burgeroorlog in Syrië gesteund. Een woordvoerster, de minister van minister Lavrov zei dan ook in reactie op de uitlatingen van het Westen. Wij hebben nooit geheimzinnig gedaan over onze steun aan Syrië. We sturen er al jaren wapens heen en militaire specialisten. In een woonwijk in Huizen is een man doodgeschoten. Het slachtoffer zat in zijn auto. Volgens ooggetuigen ging de dader ervan door op een motor en de verdachte is nog voortvluchtig. Sommige kankerpatiënten krijgen een veelbelovend medicijn niet vanwege geldgebrek bij ziekenhuizen of logistieke problemen. Het nieuwe middel kan sommige patiënten mogelijk enkele jaren extra geven, maar van de twaalf ziekenhuizen die zijn aangewezen om het middel toe te dienen, doen maar drie dat, binnenkort vier. Het middel kost 50 tot 60.000 euro per patiënt per jaar en de vergoeding ervan is nog niet geregeld. Sommige ziekenhuizen hebben er geen geld voor, anderen hebben geen plaats om extra patiënten te behandelen. En de VVD vindt dat het kabinet te lang doet over het besluit om behalve in Irak ook in Syrië doelen van terreurbeweging IS te bombarderen. Dat is volgens de partij de enige effectieve manier om IS te bestrijden. De coalitiepartner PvdA wil alleen bombarderen als er voor Syrië een duidelijke eindoplossing in zicht is. Het weer tot slot. Vannacht kan de temperatuur in het binnenland dalen tot 6 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog. In het noorden en oosten komt wel wat hoge bewolking voor. De temperatuur kan oplopen tot 20 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1110 hier op ZFM Zandvoort. We gaan weer een uurtje naar nieuwe Age muziek luisteren. Nieuwe cd van het label Real Music, Waves of Life heeft deze cd, heet deze cd en de artiest is Ashanin. Dus ook een nieuwe, eigenlijk ja, nieuwe artiest voor dit programma. En daarna een nieuwe cd, een remastered cd van het label ADM Music. Goed, ik wens je heel veel luisterplezier voor peacefulradio.eu. samara sam